Het is vier uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Een politiefotograaf heeft een reeks foto's vrijgegeven... van de arrestatie van Jahar Tsarnaev. De man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen... op de Marathon van Boston. De foto's zijn beschikbaar gesteld aan het tijdschrift Boston Magazine. De fotograaf Sean Murphy heeft dat gedaan... uit protest tegen het blad Rolling Stone... Dat heeft op de cover van het komende nummer een jeugdfoto van Tsarnaev gezet. Het is een klemmerfoto waarin Tsarnaev staat afgebeeld als popster. Veel mensen vinden dat Rolling Stone terrorisme verheerlijkt. Murphy zegt dat hij bang is dat die foto mensen met problemen ertoe kan aanzetten... om iets vergelijkbaars te doen. Nigeria wil de Grootscheepse diefstal van olieharden aanpakken...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 Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer van de studio. En als je belt met een vraag of een antwoord... dan kun je hem stellen of toelichten. Net afhankelijk van of het om een vraag of een antwoord gaat. Mailen kan ook. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren kan via @nachtzuster. En uh, er is een chat tijdens dit programma en daar ben je van harte welkom als je eventjes gaat naar www.omroepmax.nl en dan links de chat aanklikt, dan zien we je vanzelf verschijnen. Facebook.com nachtzuster is ook nog eens een keertje actief. Maar het handigste blijft natuurlijk als je belt naar 0800 1121 En dan het liefst met een antwoord, want er staan nogal wat vragen open. Zo uh, is daar die vraag van Andrea. Die uh, wil heel graag weten of er bij damesvoetbal ook wel eens shirtjes worden gewisseld. Dus mocht je wel eens uh, gevoetbald hebben als dame... of iemand kennen die damesvoetbal beoefent... bel dan even naar 0800 En als we dan toch in de sport zitten... Erik wil graag weten hoe het puntensysteem van tennis is ontstaan. Met uh, 0 en 15 en 30 en 40 en love en dat soort dingen. 0800 Kees is op zoek naar een triangelspeler. Hij vraagt zich namelijk af hoe dat zit. Of je dan hetzelfde salaris krijgt als bijvoorbeeld een uh, violist... of uh, de trompetist of dat soort dingen. En uh, Mirjam... Die vroeg zich af hoe het zit in het strafrecht. Dat als je een gevangenisstraf hebt gekregen die gedeeltelijk uit een voorwaardelijke straf bestaat. En je krijgt dan uh, eerdere vrij, in vrijheidsstelling. Of dat dan van de uh, voorwaardelijke straf ook afgaat. Of van het totaal. Of, ja, of alleen van de onvoorwaardelijke straf. 0800-1121. Nico, de vrachtwagenchauffeur, het valt hem op dat vrouwen altijd auto rijden met de benen bij elkaar en mannen met wijdbeens achter het stuur zitten. En hij vraagt zich af waarom dat is. 0800-1121. En Har wil weten waar fruitvliegjes vandaan komen. En Mary vraagt zich af of zij als particulier... een eigen pensioenmaatschappij kan beginnen. 0800-1121. Als je een antwoord hebt op een van de vragen... en dan is het nu 4. over vier. En dat is traditioneel het moment op Radio 1 bij Nachtzuster... dat we een discoplaatje draaien. En vandaag is dat een van mijn favorieten. Whitney Houston en Love... We'll save today. Sometimes life can make you crazy. It can really put your body to the test. You try so hard to make sure everything's overriding. And you find you've only wound up with a mess. It's a common situation. Even though you feel abandoned and alone. Whitney Houston en Love will save the day. Ik ga maar eens weer eens proberen om onze wandelman te bellen. Mark Wolf, heet hij, en hij heeft weer uh, heel druk geoefend. <kijken>, te kijken of we hem nu te pakken kunnen krijgen. Want volgens mij zijn de eerste wandelaars gestart in de laatste dag van de vierdaagse. Toch even bij de wandelman checken hoe de sfeer erbij hangt in Nijmegen en omstreken. Mm -hmm. Love will save the day. Ik weet niet wat het is hoor. Met mij en de telefoonverbindingen naar nou, nee, Nijmegen. Het is daar natuurlijk ook heel druk. Hè? Zo rond vier uur gaat iedereen bellen. Ik ga nu van start. Ik heb 17 blaren. Dit mobiele nummer is in nou. gesprek. U wordt doorgegaan. Probeert hij ons natuurlijk te bellen? Probeer ik nog een keertje het nummer erbij. Yes. Nog een keertje. Ja, want nu, heeft hij natuurlijk... nu is hij natuurlijk wakker. En nu denkt hij van: oh ja, Astrid zou bellen. Dit mobiele nummer nou. is in gesprek. Nou, Mark, hang op. Je wordt doorgeschakeld. Ja, ik probeer het zo wel weer even, hoor. Heh. Jan? Ja. Hallo? Oh. Hallo? Ja? Hoe is het, Jan? Goed, hoor. aan jou? Ja, bij mij is het ook goed. <laughs> ik zal hem even uitzetten. Wat maar ga je nu uitzetten dan? Nou, ik was... Ik ben speciaal voor jou even eraf gegaan. Voor mij ben je er even ja. afgegaan. Ik wil niet weg. weten waar je afgegaan bent. <laughs> Over, de weg Over de weg. Oh, heel goed. Ja, ja rij ja. voorzichtig. Ja. Nou, ik denk dat je mijn nou uit beter kan verstaan. Dus. Veel beter, Jan. Uh, ja. En waar, uh, waar ben je er vooraf gegaan? Oh, nu zet hij de radio aan, dat is heel onverstandig oh, dan krijg je dit geluid. Hoppakee, en weg is Jan. Nou, het was verder een heel goed verhaal met een begin en een eind, en een opbouw en zo. En ook een probleemstelling in het midden. 0800-1121. Ton. Ja, daar ben ik weer. Hallo. De discussie over de rotonde. Ja. Nog steeds niet afgelopen. Nou ja, dat was wel afgelopen hoor, maar. Jij blaast hem nu weer nieuw leven in. Ja, nou, onze oude instructrice Ja die zei dat alle rotondes tegenwoordig verkeersplein heten. Ja. Maar ze zijn andersom. Bijna allemaal. Al alle verkeerspleinen zijn rotondes geworden? Ja, bijna oh. allemaal. Want er zijn nog wel verkeerspleinen. En verkeersplein werd in het verleden, tot 1996, aangeduid... Ja. met een verkeersbord rond, ja. blauw, met een witte pijl, ja. naar rechts toe. Ja. Verplicht rijrichting. Ja. En het bord wat we vandaag hebben... Met die drie pijltjes... Dat zijn die drie pijltjes ja. rondgaande en ja. dat is sinds 1996. Oké. Okay. Huh. Er wordt ook door de meeste rijscholen van de dag mm -hmm, wordt mm -hmm. aangeleerd als je inderdaad de rotonde drie kwart neemt om dan eerst links aan te geven. Oh. En bij het verlaten, wat verplicht is, rechts aan te geven. En dat links aangeven is dus ook niet verboden in Nederland. Oh. In een paar landen in Europa is dat wel zo. Ja. België, Duitsland, Oostenrijk. dan mag je niet links aangeven. Nou, duidelijk. Ja? Ja. Dan die mevrouw over de pensioen. Als er vannacht geen antwoord op komt... moet mm -hmm. ze morgen maar even gaan kijken op internet... bij PSW, pensioen- en spaarfondsenwet. Ja. Want daar vindt ze heel veel antwoorden op haar vraag. Aukido. De PSW, pensioen- en spaarfondsenwet. ja. Maar ja, ja. Met al die andere mensen die nu denken... ja, mag dat eigenlijk? Maar goed, er bellen vast nog ja, mensen het heel, over. Het is echt heel ingewikkeld. Oké, okay. uh... oh nee, dan, oh, dan laten we het hoor. Want ik wil ook nog even kijken of ik de wandelman te pakken kan krijgen. Ja, nou ja, succes ermee. Ja, dankjewel, okay, hè, Tom. tot ton. de Doei. <kwijls> nou, zeg. Zeg, ken jij de wandelman, de wandelman, de wandelman? Zeg, ken jij de wandelman, die traint voor de Vierdaagse... Ik herkende meteen het kuchje. Hoe is het, Mark? Hé, hey, schatje, alles goed? Oh, wat heerlijk om jou weer te horen terwijl je ja. aan het wandelen bent. Ja, het was jammer, want uh, ja, de verbinding viel net weg. Ik ging aan de lijn en ik hoorde je van praten, maar je hoorde mij niet. Ja, want, maar weet je, het... als je dat allemaal niet zegt, dan valt het niemand op. Maar nu denken ja. mensen, oh, wat ging het weer mis daar bij Radio 1. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Het is hartstikke druk, joh. Nee, ja. hey, want ik, uh, ik werd net uitgecheckt. Ze waren met een polsbandje aan het uh, ja, uh, calibreren. Zeg. Maar dus, uh, we lopen weer, we het. En uh, ja, het is een fantastisch mooi. De studenten staan hier weer uit te uit uit jagen uit Nijmegen. Het is één groot feest hier. En uh, ja, helaas weer de laatste dag. Zeg maar, hoe zijn de afgelopen drie dagen gegaan, Mark? Uh, ze waren uh, heel warm, heel anders dan, uh, dan de afgelopen jaren. Ik, kijk, zag, ja, goed, ik wist uh, dat het wat warm zou worden, dus dat was voor mij altijd even spannend. Ja. Hoe, uh, hoe, gaat je, hoe reageert je lichaam erop? En uh, vooral gisteren was het wel uh, behoorlijk warm. Hoor. En dan moet je wel echt uh, veel drinken, veel uh, ja, verbleuken. Kunnen mensen even stil zijn? Je bent op de radio. <laughs> Wat is Er schreeuwen mensen door je heen. Ja, maar dat zijn de studenten, hè. Die tijd heb jij toch ook gehad? <laughs> nou, die... ik, ik weet dat ging ik ook altijd in juli eventjes ja. de wandelman uitzwaaien, ja. Nee, maar dat is, dat is fantastisch. Die, staan hier, die feesten gewoon de hele nacht door. En ja, als we dan vertrekken, dan krijg je van je gaat toch niet naar huis of je bent er bijna. Nou, je weet het wel, hè. Ja. Je staan hier met de barbecues aan de kant van de weg. Maar goed, het was gisteren wel een van de, van de warmste dagen. En dan moet je echt veel drinken om, het, om het, de dag goed door te komen. En dat, dat, is, dat is goed gelukt. En verder van de week, ja, viel het ja buiten je moet wel niet naar 50 kilometer lopen maar lichamelijk uh, is het uh, allemaal uh, weer heel uh, voorspoedig uh, gegaan tot nu toe hè want je bent wat gefinis als je vanmiddag over de finis komt is ook zo maar jij bent jij bent natuurlijk het hele jaar door aan het trainen en blijf je in beweging dus voor jou is het appeltje eitje uh, nee, dat is voor niemand uitvreden, want dat oh. had ik vorig verleden jaar ook. Uh, toen had ik ook veel getraind. En toen had ik de tweede dag kreeg in één keer last van mijn knie. Ja, oh, ja. Uh, dat ligt, uh, zeg maar. Uh, dus uh, ja, je kunt nog zoveel trainen. Maar je kunt altijd wat oplopen. Is het niet uh, licha ja, lichamelijk, dan uh, dat, dat kan het dus ook een ander voetje wezen. Maar goed, ik bedoel, als je een beetje uh, positief ingesteld bent, dan valt het allemaal wel mee. En, uh, dan komt het allemaal wel goed. En, en um, hoe zit het met de Blaren? Er uh, is geen één tot nu toe. Helemaal geen blaren? Nee, nooit. Ik vind het uh, een beetje jammer. Ja, dus jammer is jammer. <laughs> <echt. laughs> voor de blarentelling. Maar ja, jij hebt natuurlijk ook naadloze sokken aan. Na, uh, naadloze sokken. En uh, ja, goed. Uh, ik heb het je verteld. Altijd de voeten sokken zien spieren met de ja Met spul. En dan uh, lekker aantrekken. En, en goed lopen. Maar goed. Dat hele blarenverhaal, dat heeft ook te maken met hoe is je gesteldheid van de voeten. Want de een die, die heeft altijd blaren en de ander heeft af en toe een blaren en de ander heeft helemaal weer geen blaren. Dus dat, dat, daar kun je soms ook helemaal niks zelf aan doen. Dus dat, dat is weer een ander verhaal. Ja, is ook zo. Hey, en met wie loop je? Ik loop, loop met, met de bandengroep uit Wezenplit. Slapen we in Groensveek bij Zales in de linden met veertig mannen en vrouwen. Maar goed, uh, ik, ik ja, ik loop altijd mijn eigen tempo. Dus en ik moet s ochtends het eerste uur uh, moet ik ook altijd vaak uh, het ritje open en dicht doen. Omdat ik dan toch veel vocht verlies. Dus ja, dan loop ik altijd uh, in principe het recht van het begin af aan al uh, alleen. Maar we lopen ook met wat andere jongens die bij ons slapen. En uh, ja, goed, het komt allemaal goed. Mooi. Hoe laat ga je finishen? Ik denk dat ik zo'n beetje, als alles normaal geloopt, uh, rond drie uur uh, de. Via Gladiola binnenlopen. Oh, ja, dat is en... al over 11 uur, joh. Ja, ja dat, is, dat is zo. Daar praten we over. Hé, hey, Wanderman, goede reis en de Gladiola, hè? Dank je. Goed, doeg. doeg. Fijn om weer even te horen en het gaat allemaal goed met de wandelman. Nou was er iemand die zou ik om half zes bellen... en dat heb ik allemaal blij opgeschreven, maar ik heb het papiertje niet meer. Dus mocht die meneer nou denken van, hé, hey, waarom belt ze niet? Ja, het is pas kwart over vier, dus die luistert natuurlijk nu nog helemaal niet. Maar dan moet hij, het spijt me maar, eventjes toch ons proberen te bellen... of even een mailtje sturen als dat kan met de mobiele telefoon en zo... vanuit Nijmegen uh, naar nachtsuster@omroepmax.nl. 0800 1121 met vragen en met antwoorden. Bijvoorbeeld als je weet of vrouwen bij damesvoetbal ook shirtjes wisselen, um, of je wel weet misschien waar de puntentelling bij tennis vandaan komt, of je hebt meer informatie over het hoe en waarom van de triangelspeler in een orkest, of je weet meer over strafrecht en strafverkorting. Of je weet uh, een antwoord op de vraag van vrachtwagenchauffeur Nico... waarom vrouwen altijd auto rijden met de benen bij elkaar en mannen wijdbeens. Of je weet bijvoorbeeld uh, te vertellen aan haar waar fruitvliegjes vandaan komen. Dan moet je nu even bellen naar 0800 1121. Henk, goeienacht. Goeienacht. Dag, zeg het eens. Ik wil een uh, totale rehabilitatie voor uh, mijn uit rosse Tonningen... Anton mussert en pietementen en ik wil op Timo uit Den Haag nooit meer bellen. was een vreselijk figuur die altijd de, de aandacht vraagt. <laughs> en daar ben ik echt van af. Nou, het staat genoteerd. Ik ga kijken wat Timo ik voor uit je kan Den Haag doen. Nog maar de kleren krijgen. He, Timo, wat een gezellig moment, een Henk. Ja, Timo uit Den Haag wegwezen. Henk? Ja. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben nogal dol op Timo. Nou, maar Timo is een uh, autistische, narcistische persoonlijkheid die heel erg veel hulp nodig heeft. En die moet absoluut van Radio 1 vandaan, want die is gewoon te, uh, welverslaafd. En die is gewoon ja, heel zielig en die verdient gewoon uh, professionele hulp... Maar ik vind uh, het helemaal het... niet zielig. Hij onthoudt altijd alles en ja, hij weet alle hij is, antwoorden. Dat is, een autistisch, dat is autistisch. Dat is iets van narcistisch-autistische persoonlijkheid. Ja, maar wat het ook is, is hij een... weet wel antwoorden, Henk. Ja, dat, ja, maar daar ben je autist voor. Dan weet hij alles. Nou dus dan. Ik bedoel, dat moet je lezen. Hij werkt s'nachts. Hij, hij, hij werkt niet, want hij is een. Goed. Nou, een, Henk, een, uh, weet je? je? Yes. Hé, hey, Henk. Ja, maar Timo, uit Den Haag moet vooral wegwezen van Radio 1, want iedereen is hem zat. Hele forums staan over hem. Die man moet gewoon wegwezen. Ik haat Timo uit Den Haag. Dank je wel. Ja. Nou, ik vond het een enorm opbouwende en vrolijke bijdrage. Goedendag. Nou, wat onaardig zeg. Nou, Timo, bel maar gewoon hoor. Want jij weet altijd heel veel antwoorden. Ben ik altijd heel blij mee. Rian, goeienacht. Hallo, Astrid. Hi, Rian. Ik ben even over de fruitvliegjes. Nou, vertel. Ja, waar die dingen vandaan komen weet ik niet, maar er heb oh. wel een oplossing voor. Ah, maar de vraag was: was van de... ja, Je moet een schaaltje met azijn op je. Op je... Nee hoor, oh. nee je moet gewoon een heerlijke basilicumplant in je keuken zetten. Oh, maar dat is nooit weg natuurlijk. Daar is meer last van. Basilicum. En dat is gewoon heel gezellig ook. Maar hebben fruitvliegjes een uh, basilicumallergie? Ja. Oh, dat wist ja, ik niet. Ik werd gek van de fruitvliegjes. <laughs> Ik heb een basilicumplant neergezet. Trouwens, dat is in jouw programma geweest. Oh, echt waar? Dat ja, zou ja. maar kunnen. Hè? Ik onthoud nooit en, wat er heel veel Ik vervelend. heb uh, toen meteen uh, twee plantjes aangeschaft. Ik heb nou een grote, ik heb fruit in de keuken, ik heb nergens meer last van. Dus echt waar. Gewoon een... Want al die potjes met azijn en wijn en weet ik veel, wat een geetter. Ja, oké, okay. maar basilicum is natuurlijk geen geetter en je kunt het ook nog eens een keer bij het koken gebruiken. Zo is dat. Maar waarbij dan bijvoorbeeld? Wat? Waar kun je basilicum dat, in doen? Want nou, ik ben niet zo'n keukenprinses. ik ben er nooit, maar het is lekker met tomaten. <laughs> het is lekker met tomaten. He, ja, sowieso. Dat, uh, Ja, maar is het dan zo, Rian, dat jij zoveel uh, over datum uh, fruit hebt liggen? Nee, helemaal niet. Maar Ik weet niet waar die dingen vandaan komen, maar als je een banaan hebt. De oude tijd van de vroekende zucht dat er honderdduizend uh, van, van, van die zwarte dingetjes... Uh, voor de keuken. vers, wekelijk. Dus uh, ik heb nu ook, ik heb uh, wilde persen in de keuken staan en wilde tomaten. Huh? Zijn wilde persikken, die doen heel wild. Nee, dat, die, dat zijn wilde persiken. Dat zijn hele rustige wilde persiken. Ja, hè? En <laughs> ja, okay. die zijn ontzettend lekker. Oké, okay, nou dan heb ik dat genoteerd. En basilicum in de keuken, weg fruitvliegjes. Je gewoon een basilicum plant en dan heb je echt een B zo van je fruitvliegen af. Nou, hartstikke goed. Gaan we op zoek nog naar. Even. Oh, even nog even, dat... heel snel. Ja, je vorige bellen met de Timo. Laat Timo maar rustig bellen. Ja, dat vind ik ook. Timo mag bellen. Ook over fruitvliegjes. Ook over fruitvliegjes. Ja, Dag, Jan. En dat Timo. Ja, zal ik doen in de groeten aan Timo van ons allemaal. Bitter Fruit okay. van Little Steven dan nu. Zo'n uh, beentje erbij bij elkaar zitten En dan, uh, ja, hoe maken we het einde eraan? Nou, dan doe jij nog een paar keer. La, la, la, la, la, la, la. Bitterfruit was dat van Little Steven. 0800 1121 blijft het nummer hier van de studio. Oftewel de wachtkamer van de nachtzuster. Dus bel vooral als je een antwoord hebt. En nieuwe vragen zijn ook nog welkom. Want we zijn er nog anderhalf uur. Um, dat klinkt echt alsof ik dat zelf heel erg vind. Nog anderhalf uur. Maar het is zo voorbij hoor. Echt waar, geloof mij. Eh, uh, Rijnder? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is het daar aan die kant? Wat zeg je? Hoe is het aan die kant daar? Oh, je moet echt heel duidelijk articuleren hoor, want anders dan willen mijn oren geen ontvangsten. Oké. Okay, ja. of... Maar het is heel goed aan deze kant, hoe is het aan die kant? Ja, ook zo, Maar ik dacht te luisteren en uh, ik denk over vragen en antwoorden, maar daar wou ik er wel graag op hebben. Maar ja. Ik zat gisteren even zo in de tuin, rond een uur of uh, ja, middaguur, uh, koffie even en zo. Dus op een gegeven moment kwam er wat langs, ik hoorde wat, en het een en het andere zoende en zo, wat. ik denk nou, wat is dat nou dan, maar dat vloog, nou, ter hoogte van een meter of tien hoog denk ik. Mm. En een behoorlijk, in de zon kon zien dat er zo de schaduw langs kwam, dus dat er wat insecten zijn, dat leek wel wat op het westen wespen of het een of ander. Yeah. Maar zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt dus in mijn leven. Dat is mijn vraag, wat dat kon zijn, hoe we waren. Dus, uh, dat iemand... okay, Je zat in de tuin koffie te drinken en toen zag je op 10 meter hoogte... Ja, ik vertaal het even hoor, want je bent heel slecht te verstaan. Oké. Okay. Uh, ja, uh, en dat ligt misschien niet aan jou, maar aan de telefoonlijn hoor. Maar mm. uh, op een meter of 10 hoogte zag je beesten, waarschijnlijk insecten, het leek op wespen. Ja, wespen. Nee, ik heb geen idee wat het was. Maar het was niet heel lang als Ja. Dus een, uh, ja, nadat wij in de raad, waren kleiner was de bries dan. maar... Kijk, zie je ook een hele groep zo uh, zo, zo hingen dat dus. Ja. Een groep, ja, dus kleiner het, uh, dan kolibries, ja, en het was een richting, lange sliert. Ja, ze gingen richting uh, van het zuidwesten. gingen uh, zuidwestwaarts. Noordoost. No, Zuidwest-noordoost. Ja, uh, Eigenlijk Kerk gewoon Kerk overal heen dus. Ja, dat zou kunnen, maar ze kwamen uit de richting Kerkenveld en richting Holten. Oh de... ja, Kerkenveld. Dus ze kwamen zeg maar uit uh, uh, noord zuid uh, west nee, oost nee, en ze gingen naar nee, nee. zuidwest-noord-west-oost. Uh, nee, ze kwamen uit zuidwesten. Oh, ze kwamen uit zuidwesten en ze gingen naar het noordoosten. En... Ja, zo ja. Ja, ongeveer. En een zwerm, het leek op kolibries op 10 meter hoogte... en het leek wel een sliert. Ja, nou, het was wel een meerdere ja, behoorlijke lengte hoor, want ja. je zag het ook allemaal dus. In, uh, want door de zon zag je dat de, de schaduw over de grond, veel zo ervan. Je zag de schaduw op de grond? Ja, ja, je kon het zien. Zeg, wat ik, hoorde, ik hoorde het aankomen, ik wil het zo hebben. Wat voor geluid hoorde je dan aankomen? Oh, het was meer een zoemend geluid, wel. Oh, ja. behoorlijk, ja. Zo ongeveer bzzzzzzz. Ja, ja, zoiets, ja, ja dat. Inderdaad. En behoorlijke snelheid ook nog wel hoor. Oh, het ging erop. Maar het waren geen het waren niet gewoon, het was niet gewoon een zwermwespen? Nou nee, dat denk ik niet. Want dat valt mee dat is, dat is, dat is, dat is, de kleur was wel donkerder, dacht ik. Donkerder. Ja, om te zien zo ja. Donkere grote wespen. Nou ja, wat het zou zijn, weet ik niet. Dat is mijn vraag nog. ook. Ja. Ik wist, want, nee, maar we dan moeten dan... natuurlijk wel ongeveer weten hoe het eruit zag... want anders kan het natuurlijk van alles geweest zijn. Ja, nou, waarom? Ik zou het niet... maar het zat wel in die buurt natuurlijk. Als het oh, ja. uh, bijen was, het, het, het, een soort zwerm, zeg maar... maar dan heel lange dus een, zoiets was het dus... Hommel, hommels. Oh, zou kunnen. in dat kan de, niet de tuin. Ja. ja, nee, maar dat zou ook kunnen. Maar iemand mis je, ja, ik zit te denken aan een imker of tien of andere, nou die is echt altijd wat in de natuur. Ja. Misschien weten die er iets van, dus ik wacht op het antwoord. Dus. Hartstikke goed, Rijnder. Nou, plezierige uitzending verder. Hetzelfde. Ja, ja. Doeg. Doeg. 0800-121. Als je denkt wat voor kolibrieachtig zwerm zich zuidwest-noordoost van Rijnder in de tuin heeft bewogen op 10 meter hoogte. Marek, goeienacht. nacht. Ja, Hoi, Hoi. Uh, joh, ik bel er maar één keer en ik ben er meteen doorheen. Dat vind ik wel... Uh, ja, dat is wel leuk. Gewoon goed onthouden, uh, half vijf is het moment. Uh, ja, dat is goed. Dan belt er hey, niemand. Was... <laughs> hey, ik denk dat dat vleermuizen zijn, joh. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Ja, want hij zegt op 10 meter hoogte. Nou, uh, als ik de in kijk, dan zie ik op 10 meter hoogte... ...zie ik geen uh, bijen meer of zo, hoor. Hij zegt de grootte van een konibrie. Ja, dat moeten vleermuizen zijn, joh. Dat kan niet anders. Maar met, met in, in een kudde van hoeveel verplaatsen vleermuizen zich dan? Uh, uh, honderden. Oh, honderden? Ja, ja. En Hoe? waar woont die meneer? Ja, dat heb ik ergens. zuidwest noordoost was het. Ja, oh ja. <laughs> <laughs> ja. zuidwest noordoost van Schelkerveld heb ik onthouden. Ja, maar ja. Nee, maar die manier had het over het koffie Is dat in de avond geweest? De nee, volgens mij, is, volgens mij was het rond een uur of vier. Oh ja, nou, dan klopt mij wel. Dat klopt ook geen bal van. Die. Nee, want vleermuizen vliegen natuurlijk niet om een uur of vier. Ja, We ja, hebben elkaar in ieder geval gesproken af. Dat is ook leuk. Dat nou, is lijkt mij het allerbelangrijkste. Maar doen vleermuizen. <glaan> doen... Doen... Do... Dat... Hallo? Doen, uh, ja. doen vleermuizen doen die. Bzzzz, nee, toch? Ja, in die buurt wel. Maar ja. <laughs> dan hebben ze hun ja. gps aangezet. Ach, ik kan trouwens wel een heel leuk, een heel leuk, een leuk uh, weetje, een leuk dingetje over vleermuizen. En dat wil ik wel even graag vertellen. Dat echt je, mag ik jou één ding leren? Ja, ja. Je moet nooit van tevoren zeggen dat je iets leuks gaat vertellen. Want dan kan het echt alleen nog dan maar ga tegenvallen. Maar maar dan gaan kun... ga je mee hangen. Nee, natuurlijk niet. Als jij zegt, ik ga iets leuks vertellen, nee, ga jij, je... dames en heren, Mark met iets leuks. Ja, ja, want er luistert toch niemand. Dus we zijn ze twee jaar, Dus dat maakt wel inderdaad. Uh, nou, het is zo. die vliegmuizen die, uh, die gaan meestal zo tegen de schemering Dan gaan ze uitvliegen, Ja. En uh, ik was in, uh, in Spanje, stonden we een camping. En dat was heel rustig, weet je wel, en daar zaten echt wel duizenden van die vleermuizen. En dat deed ik elke avond, zo rond de schemering zo, dan ging ik staan wachten. En mijn vrouw die denkt bij mezelf, die, die gozer is hartstikke gek geworden. Uh -huh. ik zei, ja. <laughs> en dan ging ik, uh, ik alvast wat steentjes verzamelen, of een hele kleine kielsteentjes. En dat is leuk, als die vleermuizen dan uh, overkomen te vliegen, dan gooi je steentjes in de lucht. En dan uh, komen ze op af, dan denken ze dat het uh, insecten zijn. Dat is echt heel erg leuk. Dus jij stond met steentjes, stond jij ja. vleermuizen te lokken? Ja, ja helemaal uh, maloot. Iedereen dacht van die gozer is gek. Maar, nee, maar, nee, maar ik vind erg... het ook een beetje zielig, want al die vleermuizen ja, ja. zijn met z'n allen jongens naar Mark toe, hij heeft wat lekkers. En dan verslikken ja, maar... ze zich in een steen. Ja, nee, maar dat zijn, er waren hele zachte steentjes. Oh, hele zachte steentjes. <lacht> nou, ik vond het toch een beetje tegenvallen, de anekdote, Mark. Ja, ja nou! <lacht> Dames. Maar leuk ik geprobeerd. Denk, ik waardeer de ja, poging. Ik denk, ik, ik bel je al alle vijf en mijn dag is helemaal goed. En je weet, is, het, het is ook zo. Fantastische anekdote, Mark. Oh, kijk, dat dan weer beste anekdote ooit. Ja. ja. Nou, wat nou. nou. dan? <laughs> nee, eigenlijk was ik wel klaar, jij? Ja, waarom bel je mij dan? Ja, ik denk, kom, jij hebt altijd van die leuke anekdotes. Nou, nou. <laughs> hey. nou uh, Ga jij me hangen? Wie of, hey, nee, jij moet ophangen, Mark. Jij moet ophangen. Ja, uh, wil ik nou zeggen, verlies de stelletjes, hè? Weet ja. Hang jij op? Dat, ja, nee, jij moet hangen. Nee, jij Af moet ophangen. Nee, nee, jij. Nee, jij. Ah, oh, Mark. <laughs> nee. Nou. nee. Weet je wat we doen? Zal ik de verstandigste wezen van de twee? Ja, of precies tegelijk. Nee, ik ben de verstandigste van de twee, want ik ga een lijf vrijmaken voor andere bellen. Ga je me nu gewoon ophangen? Ik ga jou helemaal ophangen. Echt, waar ga je nu ophangen, Mark? Ja. Ah, nee, <sij> <lacht> vertel nog een anekdote. Nee, nee. Ja, ik rij. Ik rij. Maar... Oké, okay, doeg. Ik ga weer een spelletje doen. Nee, <sij> doeg, Mark. 0800 voor al uw Batman-anekdotes. Christopher. Ja, hallo. Ik ben uh, Christoffel. Ik had een antwoord op uh, de vraag over het tellen van uh, tennissen. Kijk. Daar hebben we wat aan. Uh, Paul Haarhuis heeft dat ooit verteld. Ja. Het, het, het werkt met de klok rond. Oh. Dus een kwartieren. Met, uh, le, ja, kwartieren. En, uh, dat, uh, dus je hebt uh, leuf. Ja. Dat komt eigenlijk van us, Dat is Frans dat is voor een eitje. Ja. Dat is nul. En dan 35. Oh. En dan was het ooit 45. Oh. Maar dat is veel te lang om uit te spreken. Dus hebben ze er maar 40 van mij. Ik vroeg me net af: van 40, als je volgens de kwartieren 15:30, dan moet je 45. Ja, ja, ja. Maar de, dan vond de scheidsrechter te veel 40. moeite en nu zijn we 40. Ja, precies, dan wordt het maar 40. Zo, wow. Dat heeft Zijn ooit zo uitgelegd. Aan jou? Nee, gewoon op ah. de keer. Oh, oké. Okay. Nou, wel een goed verhaal. Ja, dat, ja. Luf. Het is, dus is luf. helemaal niet de love, het is Het is luf. luf Oh. Dus, dus eigenlijk is het AG153045. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, precies. Goh, bedank nou, je wel, Christoffel. Oké. Okay. Ja. Je klinkt een beetje alsof je zegt van, nou, was dat het nou? Nou, ik was nog even bedust van uh, het vorige gesprek. Ja, dat was inderdaad uh, <laughs> een, een, een staaltje radiopresentatie... waar je bij u tegen zegt, of niet? Nee. Daar kom ik er nuchter overheen zo. Nee, is ook zo. Maar ik ben er heel blij mee, want meestal zo rond zes minuten over half vijf uh, is het lastig om nog een zinnig antwoord op een vraag te krijgen, en dat deed je heel goed. Waarom ben je wakker, Christoffel? Uh, ja, nou ja, uh, ja, gewoon omdat ik even wakker werd. Oh ja, een de Zeiden we wc en zo. En... Nou, ik ben er blij mee. Wel Welterusten dan weer. Okay, een antwoord weet ergens op. Ja, dankjewel. Ja. Jij ja, ook uh, ja. binnenkort dan. Tot de volgende, de volgende keer, je. hè? Okay. 0 800 Heidi uit Hellendoor. Hi. Hi. Hi. Heidi, ja. Heidi. Ja, ik had een vraag over de vruchtvliegjes. Of een vraag. Ja. Ik had een toevallige ervaring. Ach, een anekdote uh, over vruchtvliegjes. Ja, ik ja. zat bij mensen... Bij drie mensen, drie? Met, wij, wij hadden dezelfde wijnen ja. en daar kwamen vruchtvliegjes op af op één van die mensen, op de wijnen. Ja. En wat bleek nou? Dat een half jaar, een jaar na die tijd, ja. die mensen kanker kregen. Dat heb ik bij alle drie de mensen ervaren. En is dat nou niet toevallig? Want de vruchtvliegjes kwamen niet op mijn wijn af... Hmm. maar op die van die mevrouw. Goh. En, en het stikte ervan, de vruchtvliegjes. En waarom kreeg ik ze nou niet op mijn wijn? Want wij hadden dezelfde dus wijnen. Ja. En wat blijkt nou? Vorig jaar zomer kwamen de vruchtvliegjes ook op mijn moeders wijn af. Ja. Op de witte wijn. We wij hadden dezelfde dus wijn. En... Een half jaar later raakt zij zo misselijk. En wat blijkt nou? Dat het niet goed is. Maar denk jij nu dat fruitsvliegjes aangetrokken worden... door de wijn van mensen die in de toekomst kanker kunnen krijgen? Ja, een half jaar, ja na die tijd. Dus als iemand witte wijn drinkt, ja. een zoete of een droge, dat maakt niet uit... Ja. en daar komen vruchtvliegjes op af, mm. continu, die moeten hunzelf in de gaten houden. Die moeten hun lichaam, naar hun lichaam luisteren. Ja, maar ook de mensen die geen fruitvliegjes in hun witte wijn hebben... moeten naar hun lichaam luisteren. Ja, ook dat wel, ja. tuurlijk. Goed. Maar meestal komen dat op witte wijnen af van mensen die het al onder de leden hebben. Nou, ik vind het... Nou, goed. Het um, heel apart, maar ja. dat heb ik allemaal ervaren. Dank je wel, Heidi. Oké, okay, schrik er niet van. Nee, nou, ja, een beetje wel natuurlijk. Ik een dikke de waarheid, oh. maar zo kom je erachter. Ja, het zou een manier kunnen zijn voor mensen die erin geloven... dat het misschien eventueel mogelijk is dat het zo werkt. Ja. Ja, dag Heidi. Jo, oké, okay, doeg. Doeg. Johan. Dag, uh, Frit, met Johan, goedemorgen. Hallo, Johan, goedemorgen. Ik had een antwoord over de vraag voor die straf voor onvoorwaardelijk en voorwaardelijk. Ja. Dat staat al een hele tijd open. Ja, hartstikke goed. Vertel. Ja, uh, de onvoorwaardelijke straf, daar gaat uh, een derde straf vanaf. Ja. Dus uh, bij goed gedrag, zoals je dat dan noemt, dus dan ja. blijft de twee derde over. Dus dat uh, moet men uitzitten. Ja. En dat uh, voorwaardelijk, dat telt daar niet mee. Dat krijg je pas eventueel opgelegd als je eventueel weer een strafbaar feit uh, begaat. Maar als ik, als ik nu... Nou, stel, ik, krijg, um, uh, st ik heb iets gedaan en ik krijg negen jaar en twee jaar voorwaardelijk. ja. Of laten we het een makkelijkere... Dus, uh, dus als je zegt, je krijgt 9 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, dan gaat die... Uh, nee, wacht even, straf wacht straf even, wacht even. Jaar... Johan, wacht even, sorry hoor, maar ik moet er even een overzichtelijke rekensom van maken. Dus, ja. stel, we, doen, we beginnen opnieuw. Stel, ik krijg 9 jaar ja. en 3 jaar voorwaardelijk. Dus ik krijg 12 jaar gevangenisstraf. Dan gaat het maar over die 9 jaar. Oké. Okay. Dus het gaat 3 jaar vanaf en dan moet je 6 jaar in de gevangenis zitten. Ja. En als je 3 jaar voorwaardelijk hebt gekregen... Dan krijg je dat er pas bij op het moment dat je bijvoorbeeld weer wat, uh, bijvoorbeeld iets in dezelfde trant uh, weer flikt. Dus dan krijg je sowieso al drie jaar plus de straf die er dan nog bovenop komt. Ah, oké. Okay. En hoe weet je dat? Omdat ik ooit in de gevangenis heb gewerkt. Oh, gewerkt. Echt waar? Ja. En wat was het voornaamste wat je toen geleerd hebt? Uh, hoe bedoel je? Over dit of over met de gedetineerden? Ja, met de gedetineerden, want als je namelijk ergens werkt... dan heb je altijd veel meer inzicht erin dan wanneer je er niet werkt. En aangezien ik er niet werk, ben ik benieuwd wat je daar zoal opgestoken hebt. Um, heel veel geduld hebben en probeer jezelf toch een beetje weg te cijferen... en niet je emoties te laten gelden eigenlijk wat betreft uh, wat, wat gedetineerden geklikt hebben. Oké, okay, dus je moet eigenlijk. Om toch een normale, ja, om toch een, een, een basis te creëren om te kunnen werken. Als je te veel laat meeslepen in ja. welke, of welke manier dan ook dan, dan red je dat niet. Dus ja, je moet een bepaalde afstand bewaren. Maar er moet ook wel een bepaald vertrouwen zijn omdat je ook met elkaar de hele dag moet werken. Maar bedoel je dat je een hekel kunt krijgen aan bepaalde gevangenen? Of dat je juist medelijden kunt krijgen met bepaalde gevangenen? Ja, ik denk dat het allebei wel gebeurt, maar het ja. maakt natuurlijk wel een beetje van het gedrag af. En het kan soms ook afhangen van het delict wat ze gepleegd hebben. Het valt natuurlijk ja. niet altijd mee om al je emoties uit te schakelen als je bepaalde dingen hoort wat mensen gedaan hebben. En mm -hmm. daar moet jij altijd maar vriendelijk mee zijn. Maar ja, het moet wel. Het is een beroep en uh, je moet het dan op die manier wel, uh, je moet kunnen scheiden. En waarom doe je het nu niet meer? Omdat ik ben afgekeurd. Oh, wat had je? Dus... Ik had uh, veel last van mijn rug, of dat heb ik nog steeds. Oh ja. dus, uh, daarom kan ik dat werk dus niet meer, uh, niet meer doen, maar nee. ik heb het, uh, even kijken, 12, uh, 12 jaar gedaan. Okay. Nou, hartstikke handig, want dat is precies het antwoord op de vraag, dus die kan ik mooi afvinken. Ja, ik had nog heel naar te luisteren, want ik kon toch niet slapen, maar ik denk, nou, ik bel eigenlijk nooit. Nu, nu is, het is het genoeg wezen. geweest. En ik dacht van, uh, nou, hij staat er zo lang open en toen zei hij ook nog een keer om half vijf, nou, dan wordt er niet zoveel meer gebeld. Ik denk, nou, dan uh, ga ik ook een keer bellen. Kijk, ik ben er heel blij mee. Dankjewel, Johan. Okay. Graag gedaan. Goeienacht, je... nacht, hoi. André Johan, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik hoorde net dat verhaal over die fruitvliegjes. Ja. En uh, ja, wij zaten er ook mee, want je hebt van die figuren, die strooien mest. Hè? En Vooral bij kippenmest schijnt dat uh, die dingen dan opkomen draven. Echt waar? Ja, mijn keuken zat ermee vol en op je eten en zo. Heerlijk. Op een gegeven moment was er iemand die zegt, ik maak een trechter op de stofzuiger. En dat ging aardig, maar niet aan Maar wat die mevrouw vertelde van die wijn, nou, ik drink graag een glas rode wijn. Mm -hmm. En dat stond er op een gegeven moment even over, en dan heb je er geen trek meer in. En voor we het wisten zat het vol met die rotdingen. <laughs> dus dat had een, een aantrekkingskracht. En uh, nou ja, dat overleven ze niet. we het te spartelen. Wat hebben we gedaan? Een halve fles rode wijn gegoten in een schaal. Ja. Opgedonderd met alle fruitvliegjes de volgende morgen. Oh. En we leven nog fijn en gelukkig. Kijk, nou, dat zijn nog eens goede adviezen. Weten we nog niet waar ze precies vandaan komen, maar we nou, zijn een heel eind. neem aan dus uit uh, organische mest en dergelijke, en ook op fruit, want je dus, als je bananen bijvoorbeeld laat liggen, en die worden echt uh, zacht of bruin, dan heb je kans dat je met die rot dingen geconfronteerd wordt. Ja, door. dat weten we, maar de vraag is, waar komen ze vandaan? Nou, ik denk dat het gewoon iets is wat, wat op vruchten zit. Uh, wat dus, het is een bestaand vliegje. Zelfs in de wetenschap hebben ze het gebruikt. Ja, het is geen niet-bestaand vliegje, Johan. Ja, nee, een, echt een, uh, ja, maar iets wat al heel oud is. Het is niet van, uh, van een paar jaar geleden hier geïmporteerd of zo. Nee. Maar ja, waar komen ze vandaan? Ik bedoel, ze zijn er niet totdat je fruit op je. Dit, hebben ze een, kunnen ze het ruiken van verre afstanden? Of komen dat ze echt wel, uit het fruit? Het is natuurlijk een biologisch verschijnsel. Insect wat zich voortplant. Hè, dat uh, in, met een rotgang. Want je hebt, als je er één hebt. Nou, in de eerste ja. zie je een zwerm van die dingen. Ja. En het is wel zo dat als je dus, uh, ja, er iets tegen gaat ondernemen. Nou, je bent dagen bezig, maar je krijgt ze niet weg. Nee, met rode wijn, hè? Ja, nou ja, dat was dus de oplossing. Nou, dat... een schaaltje en daar rode wijn in gegoten. Dus gewoon zo'n schaaltje, wat je dus uh, gebruiken kan om dingen aan te maken en te bewaren. En dan hebben we die verder inhoud van die fles ingedonderd. Nou, de volgende morgen was het geen rode wijn meer, maar zwarte wijn, hoor. Helemaal vol met gewoon uh, een soep. Ja, en ik was er vanaf, hoor. Een paar nog van die dingen die kon je gewoon met een even met een nou, van je keukenkastje afhalen. Ja, maar... klaar. Nou, hartstikke Gelukkig goed, Johan. Gelukkig een witte keuken. Dan kun je het allemaal <lacht> nog zien als je single bent. Die je weet je dat de pokken. Nou, nee, dan kun je het leuk. een beetje schoon houden, ja. <lacht> ja, nou, dat lukt mij nog wel, hoor. Ik heb ook nog wel vriendinnen die het voor me komen doen. Nou, allemaal vriendinnen? Ook nog, ja. ja oh, ik, hoeveel ik, zijn dat er? nog steeds op vrouwen. Dus ja, het, het, en ze komen allemaal bij jou schoonmaken omdat jij hele, hele schalen vol met rode wijn hebt staan. Nou, ik heb van andere dingen ook als rode oh? wijn. Dus uh, hm? er zijn er ook bij die van de profeet geen rode wijn mogen drinken. Oh. maar wel lekker vruchtens Ja, en dan ja, komen die fruitvliegjes weer en dan moet je weer in gaan. Goed, nou, dankjewel het Johan. Komt ook, het komt ook in die landen voor, heb ik aan oh. het vertellen hoor. Dus en ik, ik heb het in de tropen ook al gezien. Hmm. Het schijnt uh, overal wat fruit en groenten en organische dingen dus zijn. Die, nou, daar leven ze natuurlijk van. Ja, daarom heet het ook fruitvliegjes. Ja, het is voornamelijk op fruit dus. Maar ik <laughs> zoek de oorzaak dus in mestproducten en zo. Want ja. uh, het was dus als het warm is. En ze gaan dan een mooie grasmatjes proeien. Hè, want dat wordt mooi fris opgroeien. Nou, dan heb je die rotting in de kosten keren. Dag Johan! Dank je, tot dan kijk! Be 40 en red, red wine. En dus een grote schaal rode wijn. schijnt je van je fruitvliegjes af te kunnen helpen. En basilicum helpt ook, hebben we in het begin van het programma al gehoord. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Susanna uit Hengelo, goedenacht. Goedenacht. Zeg het eens, Susanna. Ik wou reageren op de meneer dus die vroeg waarom vrouwen dus, vanuit zijn vrachtwagen kijkt... altijd met de benen bij elkaar zitten ja. en de mannen dus bij de Ja. Dat heeft te maken met de bouw van het bekken van de man en van de vrouw. Nou, dus wat grappig dat je dat zegt, want dat vermoedde hij zelf ook al. Ja, ja maar dat is ook zo. Want bij de vrouw is het bekken anders ingericht... Om de, in verband met eventuele zwangerschappen die kunnen gebeuren... en voor de van de van het kind er zit een ruimte in, zodat hij ongekanteld, als het ware een kind kan ook op een gegeven moment wanneer het dus zeg maar nog niet voldragen is, kan het ook gekanteld worden. Maar dan zouden we dan dat zouden dat vrouwen op zich. Ja, als vrouwen gebouwd zijn op baren van kinderen... wat ik uit ervaring weet daadwerkelijk ook zo is... dan zouden op zich zouden juist vrouwen eerder uh, gebouwd moeten zijn... om met de benen wijd te zitten. Het <lacht> klinkt echt heel raar als ik dat zeg, maar ik meen nou, het wel. Nou, nou nee, dat hoeft uh, dus ook weer, ook weer niet. Oh. Want het is, het, het is meer naar achteren... zodat je dus, de, de achterkant is als het ware groter dan de zijkanten. En bij de man is, dat, is de, is de bouw anders. Dus het zit hem echt in het bekken. Wat grappig, hoe weet je dat, Suzanne? Nou, omdat ik toevallig ook uh, een uh, televisieuitzending op uh, van Duitsland heb gezien. En daar kijk ik nog wel eens naar medische programma's. Want dat interesseert me wel. En vandaar dus dat ik van de uh, vorige week erop was. Nou, wat grappig. Dat leuk. Dat het, leuk om te ja, maar het is wel vaker zo dat we dingen dan zie. En dan later komt het in een of andere dingen weer vertoer. En dan kan ik er weer op inspelen. Ja, dus toch, de Om vragen daar... komen natuurlijk ook meestal uh, naar voren. Omdat het uh, in je onderbewuste toch een beetje door blijft zuderen. Want daarom ga je, loop je rond met een vraag. Maar dat is het mooie van dit programma. Ja. Ik zou de vraag niet eens bedacht hebben, maar ik heb wel weer wat bijgeleerd. Ja, nou daarom, dan heb ik nog een vraag. Ja. Dat is eigenlijk een hele handige, uh, handige vraag. Ja. De kranen die je in de keuken hebt, dat is altijd links is rood en rechts yeah. is blauw. Yeah. Ik vind dat ergens heel onhandig. Want uh, ja, iemand die rechts is, die heeft een pand om bijvoorbeeld water in te laten lopen. Yeah. Dan moet je over die pand yeah. heen om bij de blauwe kraan te kunnen komen. Yeah. Ik zou het veel liever andersom zien. Yeah. Dus de rechts uh, de rode kraan voor het warme water, links dus voor het koude water. Oh, dat is, is natuurlijk voor links, linkshandigen weer niet zo makkelijk, maar ik denk dat je meer rechtshandigen hebt. In de, in de wereld dan linkshandigen. Nee, Het is grappig dat je dat zegt, want je hebt tegenwoordig... in heel veel nieuwe keukens heel hip de koeker. Ja. Dat is dan zo'n zo dingetje waar kokend water uitkomt... zodat je meteen rechtstreeks uh, thee kunt zetten of dat soort dingen. Ja. ja. En, en toen ik een nieuwe keuken kreeg, toen zei iemand tegen mij... als je nou een koeker neemt, dan moet je eraan denken... dat je die wel links zet. Want als je die... Ja. Of nee, was het nou rechts? Of juist... Nou ja, in ieder geval moest je hem wel zo zetten... dat je hem nooit als je hem aanzette over je handen kon laten komen. Ja, maar deze, natuurlijk die staat dus niet bij de kraan uh, nee. zelf... maar die staat kapak van de kraan. Dus dat is nog eventjes weer iets anders, hè? Nee, maar dat je daar rekening mee houdt. En in dit geval is dat natuurlijk ook zo. Alleen, als je het gaat veranderen nu... dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Want nu zit het bij ons allemaal in ons systeem... dat we links heel voorzichtig moeten doen en rechts niet. En als je ja, en het je gaat veranderen, dan gaat het de eerste tien jaar nog uh, regelmatig mis, ben ik bang. Ja, en ook met de, aan, met de aansluiting natuurlijk van de leidingen, hè. Daar zit je natuurlijk ook mee, hè. De warme leiding moet dan aan de linkerkant. Oh ja, maar ze kunnen zoveel tegenwoordig. Ze ja, kunnen veel, maar ja. ik ga uit van de bestaande. En waarom ja. komen de kranen dan niet op een gegeven moment... Hè, de rood aan de rechterkant, de blauw ja. aan de linkerkant. De ja. Dat is ja. veel handiger. Ja. Ook met verbranden en dergelijke, hè. ja. Nou, ik, uh, ik uh, stel de vraag. Waarom zit, uh, waarom zit het verkeerd om, eigenlijk? Ik vind, hele, ik vind het een hele programma wat jullie hebben. Oh, gelukkig. Ik ook wel. Ja. <laughs> Dankjewel. En het, het zou voor mij dus nog wel eens wat vroeger uh, in de nacht is dus mogen. Gebeuren. Of wat vaker, hè? Ja, dat mag ook wel. Maar ja, Ik ben wel ja. al blij als ik de zenderherindeling overleef, hoor. Oh, kijk. Ja, nou, dus en... laat het eerst januari afwachten. <laughs> ja, ik wens je heel veel succes. Dank je wel, Suzanne. Ja, en ik dus dat dit van Max komt, ja. gaan Max. Ja, dat mag nou, best gezegd worden. Wil, uh, ja. Ik wil ook een compliment aan Max doen, want ik vind toch dus dat ze goede onderwerpen hebben... en uh, ook denken aan uh, ouderen Nou, heel lief. Ik geef het door aan Jan ja? Slachter. Zal die blij mee zijn. Oké. Okay. Dank je wel, ja, Suzanne. Dankjewel. Dag. Dag. 0800-121-Jan. Dag Astrid. Hallo. Met, met Jan uit Zeeland. Dag Jan uit Zeeland. Ik had, ik had, ja, ik had, uh, ik had uh, een vraagje. Ik heb jou vorige keer ook gebeld uh, wat je aan had. Ik heb nog geen webcam aanstaan, want ik uh, ben ook jarig op de Mandela dag. Dus ik ben net wakker en ik kom er ineens doorheen. Fantastisch. Ja, ben je ook 95 geworden? Uh, ik, bijna. <laughs> Nou, ik hoop, ik hoop het wel te, te, te worden, dus vandaar. Oh ja, maar dat maar, hopen we toch allemaal? Ja, ja. Dat jij, jij 95 wordt. We blijven lid van Max, dus wat dat betreft komt het allemaal goed, Kijk. hoop ik. Nou. Zeg, maar over die vleermuizen met die zachte steentjes vond ik fantastisch. Over oh. die fruitvleertjes vind ik zonde van de, van de, van de, van de wijn eigenlijk. Ja, daar zit Tot, wat in. Op mijn verjaardag drink je ook een wijntje. Dan gooi je dat niet in een, in, in een bakje voor al die rare fruitjes. Nee, maar goed, in een flesje ja. wijn kun je tegenwoordig op de kop tikken voor 1,99 euro. Ik ja, heb geen ja, flauw nou idee, geen... want ik drink het nooit, maar zoiets. Oh, nee. nou, je drinkt toch ja. wel, wel iets anders dan? Geen fruitvliesjes. maar... Ik geen... drink wel eens iets, ja. Ja, precies. Ja. Maar goed, als metafoor over die fruitvliesjes in die vleermuizen. Ik barst van de kudde mieren die hele dagen op mijn terras aan het Oh, eh. erg, hè? Waar komen die vandaan? Ik heb mijn terras laten verbouwen met uh, voegsel, met zacht zand, zeg maar. Dat gooit niet naar de mieren toe. Maar ze blijven komen. En ik denk dat er iemand nog wel uh, rond deze tijd een oplossing voor weet. Want het is, uh, het is heel ernstig aan het worden. En, en mierenlokdoosjes? Ja, dat he, heeft. Ik, ik gooi er van alles op. Geen, geen, uh, geen wijn, maar uh, lokdoosjes van het poeder en noem maar op. Maar ze komen overigens vandaan. En uh, er zijn best wel mensen die weten waar die gekke beesten vandaan komen. En die krijgen ze niet weg. 0800-1121. Ja. Nou, ik ga het wel horen. Oké, okay, dankjewel Jan uit Zeeland. Goed. Groetjes. Doeg. Hoi. uitzending. Dag. Dag. 0800-1121. Hassan. Ja, hallo. Hallo. Ik vind bijna een sloop. Ja, ja sorry. Ja, soms dan wordt het, <laughs> het wat is saai. Ja. Nee, het is <laughs> Zeg het dus. Uh, ik heb een vraag over, het is een heel belangrijk vraag. Kun je ook nog tijd nog uh, voldoende is want het is bijna vijf uur nog. Ja, maar we gaan tot zes uur door hoor. Ja, dat is goed. Ja. Uh, ik heb een vraag. Uh, het gaat over mijn dierbare iemand. Die, die is 15, 15 april is in de ziekenhuis in Leeuwarden, hier in uh, MCLC overleden. Mijn ja. vrouw. En uh, en uh, ik weet, ik ben nog steeds niet uh, uh, wijs van waar. Uh, ze hebben kanker, ze hebben ze hebben, ze hebben door de de, de T-scan. Die door de hebben scans gemaakt en hebben ze gedaan dat is een, een, een, afwijking gehad, die gehad heeft in, in haar lonen. En eh uh, en eh, uh, maar daarnaast hebben ze verder niks aan gedaan. Maar toen is toen is ik was bij haar toen bij toen ze verleden in de feeftien, zondag 15 15 april. Mm -hmm. Maar ik ik wil weten uh, voor hun, maar niemand wil mij uh, de eerlijkheid uh, vertellen precies wat zij eigenlijk, uh, uh, waar ze aan, aan overleden is aan Oké, okay, dus jij hebt iemand, iemand verloren op 15 april, een, iemand ja. die jou dierbaar was en je wil heel graag... Ja, ik vertaal even, want de lijn is weer vrij slecht. Maar ja. 15 april overleden en jij wil heel graag van het ziekenhuis weten uh, waar ze nou precies aan overleden is. Wat was zij van jou? Uh, het was, was alles voor mij. voor was echt alles. Ja, maar wa was het een familierelatie of was het een vriendin? Of was het een... Nee, het was mijn, uh, mijn ex-vrouw. Oh, je ex-vrouw. Ja, Ja, mijn ex-vrouw, ja. En e haar familieleden, heb je daar contact mee? Uh, nee, nee, nooit gehad. Uh, we, we, we, samen niet of niet, nee. nee, nee. Want, want in principe, principe alle... kan ik me voorstellen dat een ziekenhuis niet aan iemand... die verder geen relatie heeft met iemand, geen officiële relatie heeft met iemand... mag vertellen wat de uh, uh, reden van overlijden was. Uh, zij heeft ze heeft mij voorgesteld als een conta as een oké. contactpersoon. Oh, okay. Daar was, was, ja, was ik altijd tijd bij haar. Op 15 dagen, uh, dag in uh, dag in nacht uh, ben ik in uh, kom ik in zeklaar. Ze kan mij allemaal, zeg maar. Ja. Ze weet je dat ik dat ik, uh, ze, ik heb recht op, uh, zeg maar om te weten als wat er is, dan ze hoor mij te vertellen. Maar ik, ben niet, ik was erbij, ze is komen te overleden, maar ze hebben een morfine toch gediend. En, en, en die, die, die, kwam, ik kwam daar, toen was iemand weg, ze het mij niet meer. Ik uh, hun waren hun, weer aan aan. aan het oh Hassan, top. ik kan je echt heel slecht verstaan, maar ik begrijp van jou... dat je echt heel erg gaat graag, graag weten wat de reden van overlijden is geweest... en dat ze het je niet willen vertellen. En jouw vraag is dan eigenlijk hoe je het ziekenhuis zover kan krijgen... dat, je de, dat ze het je wel vertellen. Of, ja, of iemand die, heeft mee, of die, die heeft er uh, mee te maken heeft gehad heeft, en, en, uh, of hij dat dossier een in dag gehad heeft, of, of, heeft, of, of waar, waar, de, waar, ja precies, waar staat het, wat staat het, aan het einde laatste dag, wat staat erop, waar, waar is het overleden, een, een kanker, of ze heeft een... een, een ja, een, een, ik ben bang Hassan dat wij je niet kunnen vertellen wat de reden van overlijden was, maar misschien is er wel iemand die kan helpen om jou verder te helpen als jouw vraag is van hoe je erachter kan komen. Ja, is goed, oké. Okay. Ja? Ik ga okay. mijn best doen, Hassan. Dank je wel no. voor je vraag. Hartstikke bedankt, oké. Okay. En sterkte, hè? Ja, dank je wel. Dag. Dag. Dag. 0800-1121 als je adviezen hebt uh, voor Hassan. Of als je bijvoorbeeld um, uh, weet wat Reinder in zijn tuin zag. Hij zag op 10 meter hoogte een zwerm ongeveer 10 meter hoogte, die een zoemend geluid maakte Hij vroeg zich af of het wespen of bijen waren, maar dat lijkt onwaarschijnlijk op die hoogte. En hij wil graag weten wat het geweest zou kunnen zijn. Mocht jij een idee hebben, bel dan eventjes naar 0800-1121. En ook als je meer weet over het beroep van triangelspeler. Want daar zijn we ook heel benieuwd naar. 0800-1121 en nieuwe vragen zijn natuurlijk ook van harte welkom. We gaan nog een uur door. Tot zes uur zijn we er met Nachtzuster.